Later vandaag bezoek de Alfonsse gemeenteraad de Ridderhof om te praten met betrokkenen. Een oud medewerker van Defensie heeft naast een baan als opleider bij de Marine jarenlang geld verdiend met een eigen bedrijf dat zich ook richtte op marineopleidingen. Het ministerie wist van die combinatie en heeft daar weinig tegen gedaan. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie heeft een bericht daarover in de Volkskrant bevestigd. Een aantal keren is wel onderkend dat er een schijn van belangenverstrengeling was... maar de voorwaarden waaronder de medewerkers een bedrijf kon voortzetten... werden niet goed nageleefd en door Defensie onvoldoende gecontroleerd. Volgens Defensie voortvoerde betreut minister Hiller de gang van zaken. Onlangs kreeg de bewindsman het zwaar te verduren door twee andere kwesties... bij de materieelorganisatie van Defensie in Den Helder en Den Haag. Hij stelde daarna een commissie in die onderzoek doet naar de integriteit bij Defensie. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel blijft oppermachtig. Ook in de derde grote prijs van dit seizoen, die van China, start hij op pole position. In de laatste training was hij weer sneller dan al zijn concurrenten. Vettel won de eerste twee Grand Prix races met overmacht en was tot nu toe ook in alle trainingen de snelste. Het weer vanochtend is op de meeste plaatsen nog vrij zonnig. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met kans op wat regen. Het wordt 12 graden in het noordwesten tot 18 in het zuidoosten.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 Techniek is een handel van Pascal van der Beek. Redactie Yvonne Roosendaal de Koffie wordt geschonken door Don de En als je thee wil is het ook goed. En de presentatie... ...is Richard Buitenhek. Goedemorgen Benno, hoe gaat het? Ja, hij gaat helemaal goed. We gaan er weer een gezellig programma van maken, Richard. Wie is onze eerste gast? Ik wou nog even zeggen dat jij Benne Veugen was. Oké, okay. oké. Oh, uh, de eerste gast, Benno. dat is. Uh, we hebben een nieuwe ac accommodatie straks van de Zandvoortse Reddingsbrigade... ...en de brandweer in Zandvoort. En uh, Volkert Bloemen van de gemeente die komt hier uh, over praten. Dan vijf voor half elf, wethouder Tonen vertelt over het Centrum Jeugd en Gezin. En ja, we gaan hem daar natuurlijk eens even over aan de tand voelen, wat dat nou precies allemaal inhoudt. En de natuurvereniging IVN die komt vertellen over het Zee-evenement. En dat is een gratis evenement die zich afspeelt in het Juttersmuseum en op het strand op 17 april. Dan na 11 uur gaan we praten met, nou in ieder geval over het Burgernet. Burgernet verwelkomde deze week de tienduizendste deelnemer. En ja, we zijn reuze benieuwd wat de mensen hier in Hotel Hoogland er allemaal van vinden. En we gaan naar het Zandvoort Museum en de tentoonstelling Percepties. En Adam Mol komt daarover vertellen. En tenslotte de beroemde zandvoorter Peter Tromp, die vandaag deze week uitgebreid in de zandvoetskrant stond op staat. En die komt vertellen over de Will City Sounds. Maar we gaan natuurlijk eerst nu naar muziek, en dat is Blondie met Denise. Terug in Hotel Hoogland. We gaan praten met Volkort Bloemen van de gemeente Zandvoort over de nieuwe brandweerkazerne. En um, die er gaat komen. Zaterdag 14 augustus 2010 werd de symbolische start uh, uh, plaats op het uh, terrein van de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw-Noord. Volkort, welkom in ons programma. Uh, nou, uh, wat, wat is er eigenlijk in die maanden eigenlijk gebeurd? Vanaf uh, 14 augustus. Ja, jaar. toen uh, werd er een boom omgetrokken. Omgezaagd, omgetrokken met z'n allen. En, en uh, de foto's staan nog, uh, nog steeds op de website van brandweerzandvoort.nl. Ja. Uh, maar goed, we zijn nu bijna een, een goed half jaar verder. Uh, uh, wat, wat kan je erover vertellen? Nou, de brandweer is uh, denk ik, gekwalificeerd nu in het uh, kappen en omhalen van bomen. Want die <laughs> hebben daar uh, de hele dijk leeggetrokken. Oh ja, zo. Dat dus, hebben ze zelf gedaan. Ja, die hebben ze dus geoefend daar. Ja, ja. Wij hebben, goed, uh, wij hebben uh, uh, een plan gemaakt voor de inrichting van, uh, van die locatie. En dat had dus, uh, om die locatie vrij te krijgen moest de wal rond de begraafplaats verlegd worden. Die is verlegd en opnieuw uh, aangeplant. Dat is uh, wat je kan zien nu op de locatie. En verder is het zo dat we druk bezig zijn geweest in die periode om een definitief ontwerp te maken. ...om uh, vervolgens het definitief ontwerp te vertalen in een bestek. Uh, de nodige besluiten zijn er genomen. Bestek? Wat, wat moeten we dan <lacht> aan denken? Nou ja, als je de boer op een gegeven moment gaat aanbesteden... ...dan moet de we we aannemer weten van er komen er vier, zes of acht deuren in. Ja, ja. Hoe ziet de technische installatie eruit? Uh, hoe ziet precies de kantine eruit? Uh, wat en aan, daarvan? aan de hand daarvan kan een aannemer uh, offerte maken? Nou, als dat allemaal klaar is, en dat is eind van de maand klaar, dan wordt de bouwvergunning aangevraagd. Uh, en dan wordt er een uh, aanbesteding georganiseerd. Ja, ja. Nou, er zal wel een stormloop op zijn, want er wordt niet meer zoveel gebouwd. Dus een hoop aannemers zitten zonder werk, en, of minder werk. Ja, de hoop is ook dat we zeg maar, qua prijzen uit die aanbesteding er goed uit zullen komen. Yes. We hebben een budget dat is in 2006 vastgesteld. Oh. En daar moeten we het mee doen. Oh. Dus, uh... Het is niet bekend dat budgetten die vier jaar eerder zijn vastgesteld, of vijf jaar eerder, altijd... Uh, nou ja, ik zag het niet uh, helemaal over de kop gaan, maar uh, toch zeker uh, dat er een groter bedrag nodig is als mijn uh, groot. Tenminste, dat zie je vaak bij overheidsplanningen. Uh, yeah. Nou, voor mij is dat een uitdaging om dat niet te laten gebeuren. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus, uh, ja. nou ja, dat is spannend. En ja, daar hebben we dus met alle partijen moeten we daar proberen... Uh, te, we moeten ervoor zorgen dat we, dat, uh, budget, uh, gewoon binnen, dat we binnen dat budget blijven. Dus de reddingsbrigade en de brandweer. En de mensen van de gemeente zijn daar zeer uh, op alert op. Ja. Hoeveel Hoe miljoen gaat het kosten? Nou ja, je hebt uh, zeg maar het gebouw. Nou, dat... Hopen we dat het minder, beduidend minder zal zijn dan 3 miljoen. Dan heb je de inrichtingskosten van het gebouw. Dat weten we nog niet helemaal precies. Het de definitief ontwerp is in januari goedgekeurd. Dus daarna kan je redelijk goed je inventaris gaan berekenen. Nou, De buiteninrichting. Dus de, de, de, Die auto's moeten erin en eruit. Ja. Het terrein moet goed verzorgd worden. En we hebben al uitgaven gedaan om het terrein... ...zeg maar bouwrijp te maken. En uh, ja, alles bij elkaar is. Dus praat je dan over wel een bedrag wat meer dan 4 miljoen is. Ja, 4 miljoen. Doe maar. Nu is het zo dat uh, er twee uh, organisaties, hulpverleningsdiensten van Zandvoort... ...in één gebouw gevestigd. Uh, de brandweer met uh, reddingsbrigade Waarom hebben jullie uh, daarvoor gekozen? Nou ja, beide zijn uh, actief in Zandvoort in de hulpverlening. Het, het is nu het is niet meer de Zandvoortse brandweer, maar de veiligheidsregio Kennemerland maar dat is dan de post Zandhoor. En uh, ja, zeg maar in de gesprekken die we gehad hebben met brandweer en de reddingsbrigade. Uh, is dat idee ontstaan dat het misschien wel een goede kans is. om, uh, om die samenwerking uh, te verbeteren of te intensiveren. Je kan gebruik maken van bijvoorbeeld. Uh, ja, de, de, de, de, de, de, de instructieruimtes die daar komen, waar, waar lesgegeven kan worden, die kunnen door en de brandweer en door de reddingsbrigade gebruikt worden. Uh, als het goed is, dan uh, in de zomer komt er een, de ambulance komt daar, uh, te staan. Dus ja, hebt daar een aparte ruimte voor? Nee, no, die komt gewoon in de garage te staan. Oh, ja. Maar wel bij. met bepaalde faciliteiten die specifiek voor de, voor de ambulance zijn. Ja, ja. Dus ja, het idee is dat de samenwerking daardoor bevorderd wordt. En wellicht dat je ook een doorstroming krijgt van mensen die bij de reddingsbrigade zitten naar, als vrijwilliger en als vrijwilliger naar de brandweer gaan. Of, andersom. Eh, andersom. Dus uh, dat is een beetje de hoop. Ja. Nou was mijn eerste reactie toen ik dat hoorde. dacht ik, ja maar de reddingsbrigade die moeten gaan aan het strand zitten. Ja. En nu uh, gaan maar ze die naar de niet, Die gaan niet weg van het strand. Want, wat gaat nou, hier, want de reddingsbrigade heeft nu twee locaties. Eén locatie staat uh, aan de Marestraat. Als je dat niet weet vind je hem ook niet. Maar dat is... <laughs> ja. Ja. En er is een, plek, uh, van, er is een uh, plek aan de Tolweg. Daar heb je een, zeg maar een soort verenigingsverzamelgebouw. Mm -hmm. Daar zit onder andere ook de Bomschuitenclub in. En daar zit de reddingsbrigade ook in. Die hebben daar een ruimte. en Die, die ruimtes zijn dan, uh, onder andere bedoeld als stallingsruimte voor de winter je moet ook zien dat de reddingsbrigade in Noord niet daar gaat zitten. Maar ja, ze stallen daar hun voertuigen, hun boten in de winter. Oh, oké. Okay. Dus in de winter stallen ze daar hun voertuigen in de zomer? Nou ja, ze zitten, nou, nou, vervolgens stand. zitten ze op het strand. Okay. De, de, daar verandert verder helemaal niets aan. En bij de brandweer is het zo. Als de brandweer in de kazerne zit, dan, ja, dan moeten we nog gaan kijken waar een uitdrukpost in het, in het centrum uh, moet komen. Want? Nou, ja, we werken met vrijwilligers hier uh -huh. en je hebt een Noordploeg, zeg maar Zandvoort Noordploeg. Die maakt nu gebruik van een uitdrukmogelijkheid op de remise aan de Kamerling nou, Die kunnen gebruik maken van de kazerne. Maar de Zuidploeg, zeg maar de mensen die in het dorp wonen, ja, die moeten zo snel mogelijk bij een auto kunnen komen. Uh -huh. Nou, waar zetten we dan hier in het centrum die auto neer? Ja. Ja. En wat doen, hoe doen jullie het op het ogenblik? Nou, ja. Nu, nu zit er dus in, in, uh, bij de remise van de gemeente staat ja. een auto dus de mensen die vrijwillig zijn in Noord gaan daar naartoe ja. als ze dienst hebben en hier, hier uit het dorp gaan ze naar de kazerne aan de Duinwegstraat en die, gaat ja. Ja, die kan je voorlopig nog blijven gebruiken als uitdruk okay. ja. maar termijn moet op termijn moet dat die, uh, vervalt post Duinstraat ja. en dan moet er ja. een andere post ja, komen of, of, of je maakt daar iets, iets nieuws of uh, elders uh, in het centrum ja het is natuurlijk een beetje schipperen met de ruimte in het centrum. Dat is altijd lastig. Het is heel lastig om daar een goede locatie voor te vinden. Je hebt natuurlijk een aantal eisen waar je aan moet voldoen. Ja. Nou, vind dan maar een juiste plek. Het wordt eigenlijk een beetje omgedraaid. Hè? Wat eh, nu de post eh, in Nieuw-Noord. wat is eigenlijk klein en compact. wordt groter. en daar eh, wordt van alles en nog wat eh, gedaan. Wat nu eigenlijk in de Duinstraat gebeurt. Zoals Oefen. Ja, Duinstraat de... op, beperkte, op beperkte schaal. Want het is natuurlijk zo op dit moment dat. Nou, als je ziet de instructieruimte, ja, het is natuurlijk helemaal niets meer. Nee. Kijk, het is natuurlijk ook al zo dat dat idee dat er een nieuwe huisvesting moet komen, dat bestaat al jaren. Ja, nou, als eenmaal zo'n idee is uh, ontstaan, dan zegt iedereen van nou, dit jaar moeten we bezuinigen. Dus die investering in de brandweergarage, die hoeft niet, want het gaat toch weg. Ja. En naarmate je langer moet blijven werken hier in de dan neemt de kwaliteit van het gebouw alleen maar af. Het ja. is dus, dus echt op dit moment volledig afgeschreven. Ja, ja. En Als we even gaan kijken naar de locatie, hè? naar uh, waar jullie uh, dat willen gaan doen. Dat is dus uh, helemaal in de zuidpunt. Wij dat gaan we doen, we willen het niet. We gaan, dat niet. gaan, we gaan het doen. Ja. <laughs> dat is helemaal in de zuidpunt van, uh, van de begraafplaats, ja. tegen het uh, spoor aan. Um, nou, kan ik me voorstellen als je daar met een uh, kazerne gaat zitten en een aantal auto's, grote vrachtauto's aan het in feite, dat er iets van de, in de infrastructuur moet worden aangepast in de omgeving. Is dat zo? Nee. Dat, uh, dat is helemaal bestaand en daar uh, hoeft niks voor te worden aangepast. Nee, nou, zeg maar, de uitdruk die vindt plaats uh, vanaf de locatie zo, en dan komen ze op de hoeken Linneenstraat, uh, Kamerling-Onnesstraat. Dus dat is hier. Ja, en daar vandaan uh, gaan ze naar de plaats uh, van, uh, van gebeurtenis. En de, de pijl langs het uh, vakantiepark naar regio staat hier. Ik kan mij persoonlijk niet echt herinneren dat daar een weg is. Deze, deze weg. Nou, even de, de, bril, uh, de bril wordt even gepakt. Nou, de van. Dit is een kaartje van de architect. De architect heeft dit gebruikt bij de presentatie, onder andere voor de redingsbrigade vorige week. Oké, okay, maar, maar hij bedoelt je waarschijnlijk uh, gewoon naar de zee weg. Ja, hier moet je verder geen, uh, uh, okay, geen enkele maar, waarde aanichten. Ik denk dat dus, er komt een nieuwe weg, uh, Benno, <laughs> nee, in Zandvoort. <zijn> antwoord. Dwars <grijg> door de duinen. Dwars door de duinen voor de wateren. Nee, <laughs> is, uh, dat, dat is hier niet het geval. Nee, ah, okay. hier moet je helemaal geen waarde aanichten aan deze okay. pijl. Maakt niet uit, het wordt in ieder geval een, een prachtig gebouw. Het, uh, ja, ik denk uh, volgens de laatste uh, eisen des van de tijd: hè. Dus, uh, in hoeverre wordt er aan bijvoorbeeld aan uh, um, nou ja, milieugedacht in die zin? Of uh, wordt het gebouw uit speciale materialen opgetrokken? Of wat, moet ik me er nog iets bij voorstellen? Ja, de, zeg maar de, de, de, de duurzaamheid is een, een specifieke paragraaf geweest in het de, definitief ontwerp. Dus we hebben gekeken hoe we binnen de middelen die we hebben uh, dat gebouw zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Uh, maar het probleem is ook een beetje dat het is natuurlijk een, hele het is een, een relatief groot gebouw is, maar daar staan alleen maar auto's in. Die op, en, en je hebt een, een beperkte kantoorruimte. Dus de verwachting is ook dat het niet een enorme energievrager is. Dus dan kan je wel heel veel gaan investeren. Ja, dan krijg je op een gegeven moment een omslagpunt. En dan moet, dan moet je toch een, een, een afweging maken. Maar we hebben, ge, we hebben dus allerlei mogelijkheden onderzocht. Zoals biobrandstof, zon, windenergie, koude warmteopslag onder de grond. Ja. Nou, dat zijn allemaal, van, allemaal aspecten die wel bekeken zijn. En als je naar de aannemers kijkt hè, die het werk uitvoeren. Heb je daar nog bepaalde eisen aan gesteld als gemeente? Nou ja, die aannemers hebben wij dus nog niet. Die moeten nog komen als we ja, de aanbesteding... Gaat de gemeente daar eisen aan stellen qua duurzaamheid? Nou ja, wij bepalen de duurzaamheidsfactor. Dus ja. Zij krijgen de opdracht van ons om aan bepaalde eisen te voldoen. Dus als je dat niet kan, dan kan je ook niet inschrijven. Dat is eigenlijk het, ze moeten daar aan voldoen. Ja. Nou, zij, zij, krijgen, zij krijgen de opdracht om het bestek uit te voeren. Mm -hmm. En daarin staat precies omschreven wat wel en wat niet moet. Ja. Okay, ja. Wanneer moet het klaar zijn? <coughs> nou ja, een planning en moeten is altijd een probleem. Maar de verwachting is dat we na de zomer kunnen gaan bouwen. En dat we een jaar bouwtijd nodig hebben. Dus stel dat je in oktober, november begint. Dan kan het binnen een jaar klaar zijn. Eind volgend jaar dus. Ja. 2012. Ja. Nou, dat wordt uh, helemaal. Uh, en dan, ja, dan uh, doet wordt eigenlijk weer helemaal mee. En, maar uh, ik had nog een vraag. Ja, waarom eigenlijk daar in Nieuw-Noord uh, en bijvoorbeeld niet in uh, toch nog meer in het centrum, Duinstraat bijvoorbeeld helemaal verbouwen? Uh, want ja, daar staat. Duinstraat is de kleine ligt midden in, de, in een woonomgeving. Dus dat is qua locatie niet geschikt. Dat is achterhaald. En vervolgens heeft de gemeenteraad gezegd, nou, dus zoek een locatie. Ja, ja. Nou ja, alle locaties die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, daar hebben we gezegd: van nou, die moeten daar en daaraan voldoen. Dus, nou, en voldoen die locaties aan die voorwaarden? De enige plek die overbleef, zeg maar, dat was uh, waar Garage Strijder nu zit. Ja. Mm -hmm. En de locatie uh, bij de begraafplaats. Locatie Strijder was geen eigendom van de gemeente, dus dat zou aangekocht moeten worden. Op dat moment was Strijder bezig. Uh, om daar een, een, een woningbouwproject, uh, de plannen waren daar om een woningbouwproject te realiseren. Dus dat zou een hele kostbare zaak worden. Ja. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor de locatie die we nu hebben. Dat is vastgelegd ook in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is goedgekeurd. Dus als de bouwaanvraag wordt ingediend, en uh, die bouwaanvraag die past binnen het bestemmingsplan, dan moet die ook verleend worden. Ja. Dus we verwachten ook verder geen enkele procedure meer. Nou nee, ja, nou gelukkig maar. En ja. Met ons leeft het allemaal weer vertraging op natuurlijk. Ja. ja. Oké, okay, nou Volkert, we zijn door de tijd heel erg bedankt uh, dat je dit uh, wilde komen uitleggen. Um, ja, ik wens de hele gemeente en alle aannemers heel veel succes om, uh, om een goed productproject uh, neer te zetten. En ik hoop dat het inderdaad binnen, binnen budget blijft. En, en de uh, tijd. En de tijd. <laughs> ja. En ik hoop dat uh, alle verwachtingen ook uh, uitkomen. Ja. Dankjewel. Heel, heel erg veel succes. Oké, okay, dank en, en we gaan nu naar uh, de volgende muziek en dat is Anouk met Sacrifice. Pretty woman walking down the street. Pretty woman. Goedemorgen luisteraars, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort hier in het gezellige Hotel Hoogland. Ja, ik, uh, ik weet niet of Anhoek een operatie heeft gehad, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat wij een fout hebben gemaakt. Uh, volgens mij was dit Roy Orbison met Pretty Woman. En we gaan verder met wethouder Tonen en die vertelt ons over het Centrum Jeugd en Gezin. Goedemorgen wethouder. Goedemorgen. Ja. Vroeg uw bed uit... Om, uh, oh, nee, nee, nee. Is een wethouder altijd zo vroeg op? Nou, ik weet niet of alle wethouder vroeg op zijn, maar ik ben meestal om een uur vijf op. Dus, uh, vijf uur? Ja. <laughs> bent u daarnaast nog boer dat u koeien moet melken? Of? Nee, ik ben een oude strandpachter, die zijn altijd vroeg op. Oké, okay. <laughs> geweldig. Goed, maar uh, iets heel iets anders. We gaan het niet hebben over uh, strandpachter, wat natuurlijk ook een prachtig vak is. We gaan het hebben over uh, centra voor jeugd en gezin. Zo uh, heet het allemaal. Um, heb ik het goed dat hier in Zandvoort een centrum voor jeugd en gezin gaat komen? Ja, dat klopt. Als het goed is, dan uh, gaan we in september uh, open. September, en dat komt. Uh, we, we, hebben, we zijn eigenlijk wat laat, want we hadden vorig jaar al een centrum voor jeugd en gezin willen openen. Maar uh, dat was toen nog in de gedachte dat we een multifunctioneel uh, gezondheidscentrum zouden krijgen in uh, Nieuw-Noord. Ja. En dat gaat helaas niet door. Dus nu gaan we het Centrum voor Jeugd en Gezin vestigen in uh, schoolgebouw De Golf. Okay. Ook in Noord, maar ietsje meer uit het centrum daar natuurlijk. Ja. En wat gaat er in dat centrum allemaal gebeuren? Nou, uh, ja, het Centrum Jeugd en Gezin is een, uh, is een verzamelnaam voor allerlei zaken die te maken hebben met, uh, met opvoeding. Opvoedingsproblemen en dat soort dingen. En dat zowel opvoedingsproblemen uh, van, uh, van ouders uh, als uh, ook van jongeren zelf natuurlijk. Uh, uh, hoe wat ik uh, groter? Maar... Wij gaan dat niet echt uh, alleen maar in de probleemhoek uh, neerleggen. Het wordt gewoon een breed uh, centrum jeugd en gezin waar iedereen met allerlei vragen terecht kan die te maken hebben met jeugd. En, uh, dus, maar er kan, kan ook zijn van waar, waar kan mijn zoon of dochter gaan uh, darten. Dus, dus, dus, nou, dus voorlichting, preventie en zeg maar, behandeling? En behandeling ja. En uh, op dit moment is dat nog uh, alleen maar de ongeïndiceerde uh, behandeling uh, op voedingsproblematieken. Als straks de jeugdzorg ook naar de gemeente komt... en dat gaat gebeuren in, uh, tussen 2014 en 2016... dan komt ook de geïndiceerde jeugdzorg daarbij. Dan wordt dus jeugdzorg een, uh, een onderdeel van het gemeentelijk beleid. En, uh, maar er zit dus een dus, um, context in. Dat is maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk. Jeugdriag uh, mee, dat is een, uh, een, een instantie die zich bemoeit met uh, mensen met een handicap... Nee, ook wat voor gebied dan ook, die ze begeleiden en helpen enzovoorts. Nee, nee. Um, nou ja, zo zitten er allerlei instanties in die daar allemaal mee te maken hebben. Nou, dan heb je het bureau jeugdzorg, dat is op dit moment nog een uh, provinciaal bureau, die daar uh, ook mee te maken heeft. En in feite gaat het erom dat, uh, uh, ja, dat is te, tegenwoordig hebben ze daar een heel mooi ding voor, het is een, één gezin één plan. Dat betekent dus niet dat, dat er allemaal hokjes zijn waar iedereen naartoe geschoven wordt telkens, van links naar rechts en van voor naar achteren. Um, en van het kastje naar de muur, maar dat als men daar komt, dan, uh, is er een, uh, dan, dan wordt dat dus centraal behandeld. En dan gaan we kijken van, nou. Bij wie komt het het meest in de buurt als. Uh, ja, die moeilijke woorden waar ik eigenlijk aan nee, heb, maar case manager. <laughs> ja, ja, case manager. Ja. De manager die, Kees heeft, nee. ja, die case heet. <laughs> ja. Ja. ja, of die veel. Nee. Um, <laughs> maar het nee, maar is gewoon. Uh, in feite, degene die daar dan de centrale figuur ja, in is. is. en ja. die alles coördineert daaromheen. Mm -hmm. Maar. Dan komt hij of bij Jeugd Iemand komt bij Jeugd terecht. Of iemand komt bij uh, ja, een centrum. Uh maar dan moet er toch aan, aan het loket een soort van triage worden gedaan. Uh, om maar een hulpverleningstermen te spreken. En dan. Ik wil niet ben ook. niet, uh, Benno. <laughs> maar, <Goedemiddel worden. laughs> uh, en, maar ik bedoel, dat is dus één iemand die gaat beoordelen. naar uh, welke instantie iemand toe moet. Dat betekent dat je, dat je dus een duizend poten aan het uh, loket moet hebben. Of vergis ik me ja. erin? Nou, uh, nee, daar vergis je niet in. Uh, dat is zo. Maar dat betekent ook dat de, de mensen die daar zijn... Dat die zich ook uh, uh, heel goed moeten oriënteren op alle uh, vlakken, op alle werkvelden die er zijn. En daar ja, zullen is... ze in thuis moeten zijn. Uh, en dat zijn ze ook. En bovendien uh, hebben ze uh, allemaal... Dat hebben we, twee jaar geleden hebben dat, uh, tweeënhalf jaar geleden hebben we dat al ingevoerd. Dan hebben ze allemaal dezelfde basis. Dat is een uh, systeem uit Australië, dat heet uh, Triple P. En de, dus dat is een behandelingswijze die zij allemaal, uh, waar ze allemaal cursussen voor hebben gevolgd. Dus men heeft allemaal dezelfde cursus. Dus iedereen behandelt, behandelt mensen op dezelfde wijze. Dat is natuurlijk voor de cliënt makkelijk. Ja. Want die herkent meteen de dingen als hij bij A, B of C komt. Want die gebruikt dezelfde terminologie. Die ja. heeft dezelfde manier van de mensen benaderen. Maar ja, degene die, die, die, die daar, uh, als men binnenkomt, uh, de intake doet. Uh, die, uh, ja, die, die, die, die moet heel veel weten, klopt. Ja. Maar hij hoeft niet diep te gaan. Nee, precies. Hij hoeft nee. niet het probleem op te lossen natuurlijk. Hij hoeft niet het probleem op te lossen. Maar moet wel weten, van, hey, die moet problemen kunnen onderkennen. En dan, even, oh, nou, dan moet hij daar naartoe. Althans, nee, daar deden we vroeger daar naartoe. Maar dan moeten we die erbij halen. Ja, het is ook een Ja, nee, het ja. is dus niet meer dat we. Oké, okay, we gaan nu maar even naar de Jansstraat in Haarlem. Ja, nee, ja, ja. De Jansstraat in Haarlem komt naar Zandvoort toe. Ja, ja, ja. ja. ja. En dat is natuurlijk wel prettig. Ja. Nou, nou, is natuurlijk. Uh, het hele Centrum van Jeugd en Gezin is een. Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen een bedenksel. Maar het komt in ieder geval uit de hoed van de Christenunie. Hè, van André Rauwvoet. Die is daar ja. ook een minister in geweest. Ja, ja, Vicepremier vice en minister. Nou is, uh, zoals we allemaal weten, de ChristenUnie natuurlijk al lang weer uit de regering. Hebt dat nog na in de hele organisatie van uh, de organisatie van uh, de jeugd en gezin? Nee, nee. Nee? Nee, nee, nee. nee. Kijk, uh, de, het idee uh, is gewoon door iedereen omarmd. Ik vergeet trouwens een hele belangrijke speler, of twee. Dat is uh, de GGD voor, uh, die, die de jeugdgezondheidszorg doet voor uh, 4 tot 19. En uh, de jeugdgezondheidszorg. Zorg kennen mijn land die 0 tot 4 doet. Met het consultatiebureau. Want dat komt er natuurlijk ook in. Het consultatiebureau maar... zit er ook allemaal bij. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja. Het wordt ja. ja dus, dus in feite komt uh, vanaf het begin komt 98% van de mensen daar. Want 98%, Dat is vastgesteld. 98% van de mensen komen vanaf het 0 jaar van een kind bij een consultatiebureau. Dus 2% mijt het. Hmm. Maar de rest komt er allemaal. Maar, uh, nee, maar, nee, maar iedereen heeft het idee van een uh, centrum gezin omarmd. En, uh, dus dus dat, is, uh, ja, dat is gemeengoed geworden in welzijnsland, opvoedland. Eén loket en laagdrempelig. Zo laagdrempelig mogelijk, ja. Ja, ja. ja. Het is ook een beetje wat de samenleving langzamerhand van ons vraagt. Hè? Om, om, om Niet zozeer meer dat de, de cliënt... ...moet gaan kijken waar moet ik naartoe. Hè? Dus mm -hmm. uh, dat, dat hij zich moet gaan inlezen van nou ik moet daar voor dat. Wat vroeger was. Hè? Dus ja. Het bekende ja. beeldje ging naar bijvoorbeeld een postkantoor of naar een gemeentehuis. En je moest vier loketten af om één ding uh, te doen. Ja, klopt. Maar ja. het beeld langzamerhand in deze maatschappij is van nee, hey, we doen allemaal één loket. We gaan het dus zeg maar uh, zodanig regelen dat de cliënt zeg maar uh, volledig wordt uh, nou ja, geholpen. En uh, dat de organisatie erachter zich... Uh, Voegt naar de wensen van de cliënt. Hè? Dat is een beetje waar jullie ja. in feite als de gemeente ja. ook nu mee gaan. Is dat ook een goedkopere manier van werken eigenlijk? Nou nee. Uh, of het goedkoper is, weet ik niet. Het is in ieder geval een betere en efficiëntere manier van werken. Het uh, betek betekent wel dat uh, voorheen werd dan een, uh, een cliënt, zeg maar, via het maatschappelijk werk op een gegeven moment uh, uh, behandeld, benaderd of wat dan ook. En uh, maar nu kijken er gewoon uh, vier, vijf uh, andere instanties uh, ook mee. Dus dat maakt dat uh, problemen uh, sneller onderkend kunnen worden. Maar het maakt ook dat er meer mensen uh, gaan kijken terwijl we vroeger maar eentje te kijken. Ja, dus meer expertise. Gewoon meer expertise zit, er, uh, zit erin, ja. Klopt. Maar wij hebben, kijk, de overheid heeft, heeft altijd aanbodgericht gewerkt. Van uh, Wij weten wat goed voor iemand is... En dit is het pakket wat u kunt afnemen. Maar ja, als je steenpuist hebt, heb je niks aan, aan, aan een, een pleister op je hiel. Nee. Uh, dus dat is een hele rare manier van werken. Die we, die, en, en, en, dat hebben we weet ik veel hoe lang gedaan. Tientallen, honderden jaren misschien wel. En we werken nu gewoon vraaggericht. We gaan kijken, wat, wat, wat, waar heeft iemand nou behoefte aan? Dat zie je ook wat wij nu doen met de huishoudelijke hulp. Mensen die vragen huishoudelijke hulp. En um, dat verlenen we dan, maar na een paar maanden gaan we uh, navragen van is dit nu wat u wilde hebben? Mm. En heel verrassend, je komt tot een dikking dat mensen het soms helemaal niet wilden hebben. Maar die hadden behoefte aan contact. Oh ja, ja, ja. ja. En die, uh, of die hadden eigenlijk een hele andere vraag. En die vond het wel makkelijk dat het huis werd schoongemaakt of, en dat er iemand aandacht gaf. Maar dat was eigenlijk niet de achterliggende vraag. Dus je moet altijd weer kijken. Wat is de vraag achter de vraag? Ja, ja, ja, ja. En dat betekent dus dat je mensen moet hebben die dat helemaal goed kunnen afpellen. Die helemaal tot de kern kunnen doordringen. Om dan eindelijk te, uiteindelijk uh, terecht te komen bij het werkelijke probleem. En dat kan van alles zijn. Dat kan verslaving zijn. Dat kan uh, mishandeling zijn. Dat kan mishandeld zijn in het verleden. Uh, uh, uh, kan het zijn. Uh, bedplassen heeft een oorzaak. Uh, nou, waar, ligt, waar liggen al die dingen aan? Het gedrag van een kind op school uh, wat afwijkt. of wat opeens totaal anders is. Nou, daar liggen allemaal dingen achter. En uh, de, je moet dus de, de, de kunst verstaan om dat, uh, om dat helemaal te, te, te, te ontleden. en achter het probleem te komen. En dan kan ik me voorstellen dat uh, uh, de mensen die echt extreem gedrag hebben met hun kinderen. Uh, mishandelingen en zo, ja. dat soort dingen. dat die nu juist het uh, centrum gaan mijden. Hebben jullie daar nog een uh, aanpak voor? Nou kijk, het is algemeen bekend dat juist dat soort mensen natuurlijk de zorg mijden. dan noemen ze ook wel de zorgmeiders. Maar er zijn allerlei methodes ontwikkeld om te onderzoeken of er met kinderen iets aan de hand is. En er zijn dus, er wordt, kijk, je zit natuurlijk ook met privacy verhalen. Huisartsen roepen dat nogal eens snel... Um, maar daar valt ook wel wat voor te zeggen. Maar als je op een gegeven moment dingen uh, ziet aan een kind waarvan je denkt van hé hey, daar kan wel eens iets achter zitten. Een kind dat vier keer uh, op zijn, uh, op zijn uh, gezicht gevallen is achter elkaar. Bijvoorbeeld uh, dan kan een docent uh, op school, op lage school uh, Precies. Uh, precies. Je, hebt, je hebt dus op scholen al uh, die, die interne coördinatoren die daarmee zijn. We hebben natuurlijk het schoolmaatschappelijk werk. Uh, we hebben nu nog een mobiel team op de scholen. Dat wordt straks een, een zorg en adviesteam gaat dat heten. En die bezoeken dus ook echte scholen. Er zitten verpleegkundigen in, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk. Dus dat zijn gewoon mensen die deskundig zijn op allerlei gebieden. Nou, en docenten kunnen dingen zien, uh, buren kunnen dingen zien, huisartsen kunnen dingen zien. Maar, maar die teams, uh, zien jullie al een, een, dat er een, bijvoorbeeld een, een toename is van dat die teams uh, dergelijke kinderen uh, als, het, als het ware uit de klas plukken? Dat, uh, of in ieder geval uh, mishandeling signaleren? Ja, dat gebeurt al. Dat, dat gebeurt veel. Ja, ik zeg niet in Zandvoort. Zandvoort valt, wat de cijfers betreft, tot nu toe uh, mee. En, uh, maar, maar ja, je ziet, dat zie je wel natuurlijk. Wat hoe aantallen. groot is de nood eigenlijk in Zandvoort? Ook dat uh, dat zo'n uh, centrum voor uh, jeugd en gezin echt noodzakelijk is. In de zin nou, van, je, van, van de, van de, van de ja, nood. Dat is niet. Zandvoort heeft. Uh, Zandvoort heeft bijvoorbeeld een heel hoog percentage uh, in oude gezinnen. Hm. Echt heel hoog. Het echte scheidingspercentage in Zandvoort is uh, het hoogst van Nederland. Zo. Van um, alle wat, gemeentes? Ja. Wat is het? Wat, hoeveel procent? Twee van de drie. Zo. Dat is echt uh, ja. Daar schrik ik van. Ja, nou, oh, nee, behoorlijk. ik niet, want nee. ik weet het al twintig jaar. Ja, ja. Maar, <laughs> Het is al twintig jaar zo. Nou, het is al veel langer zo. Het heeft een heel... Ik noem het altijd maar de badplaatsproblematiek. De verleidingen zijn hier zo groot. Dat. Uh... Het is een kunst als je getrouwd kan blijven. Dankjewel. Ja. Uh... <laughs> nee, maar. Uh... Mooi je wel eens antwoord te geven. <laughs> Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat is zo. En wij hebben gewoon heel veel gezinnen Er zijn mensen die uh, over het algemeen dan ook vaak in de bijstand zitten. En uh, ja, die, ook omdat ze soms als ze werken uh, ook het probleem hebben, dan zijn die kinderen alleen. Die, uh, als ze in de toeristenindustrie werken, dan zijn ze hele seizoenen uh, alleen. Ja. Daarom hebben in Zandvoort ook veel kinderen overgewicht. Die, uh, want wij, dat is heel gek Zandvoort staat bekend als een sportdorp en dat klopt ook en heel veel kinderen sporten ook, 80% van de kinderen sport maar die 20% die niet sport heeft ook behoorlijk overgewicht mm. maar ook over van die 80% die sport zijn er ook met overgewicht en dat zijn ook dingen die natuurlijk binnen zo'n centrum jeugd en gezin een rol spelen al dat soort zaken nee, we, we hebben Sportservice uh, Noord-Holland ja. en dan Sportservice Heemsteden Zandvoort die, uh, die met dit soort dingen be bezig is he. we hebben allerlei acties uh, uh, ik lekker fit en de gezonde schoolkantine en al dat soort zaken doen. We. Maar er zijn natuurlijk straks allemaal dingen die bij dat Centrum Jeugd en Gezin uh, komen. Dus het gaat ook om zeg maar, onze uh, luxe problematiek. Want overigens is het ook vaak een luxe problematiek. Uh, nou is het zo dat uh, de, het Centrum voor Jeugd en Gezin dat wordt geen uh, uitvoeringsorganisatie? Het is meer een doorverwijsorganisatie. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. De, de, de, de uitvoerende instanties. Wij voeren als gemeente de regie. Ja. En de uitvoerende instanties zitten daar. Die zitten daar. Maar die, die, daar. die, die zijn geen onderdeel van het centrum van jeugd ja, en gezin. Ja. Worden die ook betaald door het centrum van jeugd en gezin bijvoorbeeld? Nee, ze worden, ze worden vanuit hun eigen disciplines betaald. De context ja. maatschappelijk werk die zit daar gewoon. Op een gegeven moment komt er maatschappelijk werk in te zitten, ja. gericht op jeugd. Uh, er komt uh, iemand van mee die gericht is op de gehandicapten medemensjeugd. Uh, Jeugdrejacht, dat spreekt voor zich. Ja. Ja, uh, consultatiebureau 0 tot 4 zit daar natuurlijk. Maar kijk, mensen denken bij consultatiebureau dat het uh, hielprik en, uh, en, uh, en uh, dat soort dingen en uh, gewicht en lengte opmeten. Maar consultatiebureau doet meer, die kijkt mm -hmm. ook uh, van uh, zien we gekke dingen. Of, uh, Precies. Heeft u mevrouw een bouw oog opeens? Uh... Lukt het wel om de moeder gewoon het kind ja. op te voeden? Precies. Ja. Nou, of uh, ruik ik cherry of dat soort dingen. Nou, ja. uh, met het kind? Nou. nou, nu nog even niet. He. Met het kind, ja. <lacht> nou ja, met via de borstvoeding. Ja, um, ja, ja, ja. nee, en datzelfde geldt voor de GGD, de jeugdgezondheidszorg. Nou, jeugdzorg zit er ook bij. Dat zijn allemaal mensen die vanuit die disciplines uh, werken. En uh, die zijn wel niet de hele dag daar aanwezig. Maar op het moment als het dat het nodig, nodig is, ja. komen ze komen Ik, ze ik, ik hier heb u geen heen. huisarts horen noemen. Zit hij er ook? Nee. nee. Die, die, die, die valt er buiten? Ja, dat valt er buiten, okay. ja. Nou, nog even uh, het, het tijdsplaatje. Wanneer uh, kunnen we gaan verwachten dat die open gaat? Nou, september, oktober willen we uh, openen. We moeten dus in de zomervakantie uiteraard moeten we verbouwen. Want uh, het gebeurt in een voormalige klaslokale in de golf. Waarvan we al wisten dat die vrijkwamen. Mm -hmm. Omdat uh, die school was gebouwd uh, voor de vraag toen. Terwijl we wisten dat de krimp zou komen. Mm -hmm. En nu, nu kunnen we de, die ruimtes daarvoor aanwenden. Dus... Uh, ja, we kunnen moeilijk uh, nu, uh, terwijl de scholen open zijn, kunnen we gaan ja, kinderen en zagen en ja. doen. Dus dat doen we in schoolvakantie. En dan hopen we in september open te kunnen. Oké. Okay. We moeten het te afronden, meneer Tonen. Okay. Heel erg bedankt uh, dat u hier wilde wezen en dat u zo interessant over dit onderwerp kon vertellen. Graag gedaan. En, uh, nou, we zien uit naar de opening. Oké, okay, jullie worden uitgenodigd. <laughs> ja, okay. ja, dankjewel. Super, bedankt. En uh, nou, we gaan uh, straks luisteren naar uh, de IVN uh, <laughs> natuurvereniging. En die komen vertellen over het zee-evenement en uh, nu gaan we luisteren en ik hoop dat het klopt Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You She would never say where she came from Yesterday It don't matter, cause it's gone. She just can't be chained to Ja. Wow. Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, het gaat vanmorgen helemaal mis met de muziek, dat, uh, dat hoort je wel. Dit was natuurlijk niet Olivia Newton-John, maar iemand die al een stukje ouder is. Nou, kan ik uh, zeggen. Namelijk Melanie met een oorspronkelijk nummer van uh, Mick Jagger. Goodbye groove, Groovy Tuesday. Dat is muziek uit, uh, uit de hippie tijd. Ja. Volgens mij ook een protestor. Er stond ze nog een boetstok. Oh, kan je nagaan. Naar onze volgende gasten: wie is dat? Ja. Ik heb gehoord uh, dat jij haar kent. Uh, ja, daarom mag nee, jij haar nou. aankondigen. En je was, uh, <laughs> en je was uh, op het laatste moment, zag je haar pas? Ja. ja nee, en je ja. was zeer verbaasd, zag ik. Ik mocht ja. erbij zitten. Ja. Dat is, uh, nou, ja. Siska, welkom. Siska Klaarenberg. Ja, goedemorgen. Van, uh, van IVN Natuurvereniging. En dat uh, staat uh, Instituut voor Natuur en Milieu Educatie. Dat Klopt. is een uh, moeilijk woord. Ik snap je dat jullie dat afkondigen, uh, afkorten voor ja. IVN. En jij gaat iets vertellen over het zee-evenement... Ja. Nou hebben wij hier veel zee, maar volgens mij hebben we het zee-evenement. Dat is ons nog niet zo heel erg bekend. Um, kun je eens aangeven, wat is het zee-evenement? Hadden voorheen hadden we de Week van de Zee. Ja. En dat deden we ook aan mee, samen met het Museum. En dat is afgeschaft. En wij vonden het zo leuk, omdat... Waarom deze... eigenlijk? Enig idee? Wat uh, weinig er animo voor? Ook, uh, klaar. In, in het hele land was, uh, ja, ja, was het Ja, ja, te weinig animo. Ja. En toen dachten wij van... Uh, nou, die relatie met het Juttisch Museum is zo fijn. En we vinden het gewoon ook leuk om de mensen op de natuur te wijzen langs de kust. Dus toen dachten we van, we gaan het zee-evenement doen. En we proberen het nu in april te doen en we gaan kijken hoe het gaat, vanwege het weer ook. Want in mei is het natuurlijk wel mooier weer, maar in mij is het zo hartstikke druk hier in Zandvoort. <laughs> dat zeg je met zo'n vies gezicht. Oh, ja. Sorry hoor. Dat gaat er natuurlijk, jongens. Nee, maar dan hebben jullie de jaarmarkt en de autoraces. Ja, daar zijn we dol op. Natuurlijk, dat is ook leuk, maar ja. Ja, wij willen toch een beetje aandacht hebben. dan. Maar natuur, min het Nederland, die wil rust. Ja. Natuur en rust. Het ruisen van de zee en ja. de wind. Maar goed, er is genoeg natuur, want er lopen hier gewoon 30 standaard, 30 damherten door de straten. Ja, dat is leuk. Dus, dus We zijn daarop voor ingehuurd. Ja. Ecotourisme heet dat. Maar Siska, even naar jullie relatie met het Juttersmuseum of het, het Zeemuseum. Nou, ik denk dat die relatie nu al iets van vier of 5 jaar is. Dat is natuurlijk begonnen met het, het zee, de Week van de Zee. Ja. En uh, wij IVN'ers die dat dus organiseren, die hadden toen net een opleiding gedaan voor zeegids. En wij moesten een eindopdracht uh, hebben. En toen hebben wij dus deze actie bedacht. Dus en, jullie hebben het, uh, dat museum hoog zitten? Dat hebben we heel hoog zitten, ja. Dus ja, is... ook hele lekkere, gezellige mensen. Daar kan je leuk mee kletsen en ze weten heel veel van de natuur af. En verzamelen veel. hè? Ja. Dat brengt ons misschien even naar wat, wat nou IVN is, want het is dus een instituut, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, het, ja, milieu en uh, natuur, educatie, is het, wat, wat is het eigenlijk? Is het een opleidingsinstituut of is het een wetenschappelijk instituut? Of? Nou, je, als gids word je heel goed opgeleid. Je krijgt een, uh, een echte goede opleiding van een dik jaar. Okay. En dan, uh, daar ben je ook echt een jaar goed mee bezig. En je moet heel veel ervoor leren. Je moet heel veel excursies volgen. Nou, dat is geen straf. Nee, het is heel erg leuk. No. Maar je moet wel wat in je hoofd krijgen. Ja. En iedereen heeft zo zijn eigen specialisme? Nee, nee iedereen leert hetzelfde. Mm. Maar uh, dat, die zeegids, dat was een extraatje. Ja, ja. En je, je wordt dus een jaar opgeleid als, als gids. En ja. wat kun je dan als je gids bent? Dan kan je alles vertellen over de natuur. De dan ben je, je allround. Nou ja, de, het is natuurlijk een... een, een ja, bij zeg maar van wel, want ja. er zijn, je moet natuurlijk heel veel gaan inlezen, je inlezen natuurlijk, je moet zelf heel actief zijn om dingen dus bij te houden mm -hmm. want als je dat niet bijhoudt, dan vliegt het ook je hoofd uit, hè ja. <laughs> ja. wordt even nu uh, -verbaal het verbaal ik ander voel uur. me niet aangesproken maar, waar kennen jullie elkaar van, laten we het maar even op tafel gooien, nou ja, van, van natuur, no Noord-Hollands Noord landschap hè? ja, van Noord-Hollands ja, Noord landschap, jullie waren beide lid van de natuur, van de ja, wij, dat was vrijwillig natuur- en landschapsbeheer dat is in de jaren 80 is dat opgericht in Zuid- en midden kennenland en wij op vrijwillige basis werd daar werkzaamheden verricht, met name de waterleidingduinen gingen we, om wat te noemen gingen we daar bunkers inrichten dat deden we dan in de tijden dat er niet gemaaid werden, maar we hebben ook veel maaiprojecten gehad in de waterleidingduinen, nog steeds geloof ik en die en dat, ja dat is dus met Maya uh, op ja, zeg maar gevoelig natuurgebieden waar je dus uh, met, met tractoren niet kan komen. En dat is allemaal om bijvoorbeeld, nou uh, hoe heet die ook alweer, die, die orchidee, die bijzondere orchidee. Uh, de rietorges? De rietorges ja. En, en uh, nou, je hebt nog zo'n plantje, ben ik de naam inderdaad van even kwijt. Dat een... Parnassia, Parnassia, Parnassia ja, ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja, ja. Ja, daar heb je... Dat is daar... geen orchidee hoor. Oh, pardon. <laughs> en, uh, de, de, je hebt in de waterleiding daar uh, duimverleidjes waar de Parnassia staat. Doe uh, doen ze altijd een beetje geheimzinnig over. Maar goed, dat, uh, die moeten gemaaid worden, anders verdwijnt de Parnassia. En tegenwoordig hebben ze daar koeien voor. Hè? Ja, ja. Uh, ik zie wel dat Siska daar toch eens uh, in verder is gegaan. Hè, dus dat ja, uh, zaadje ja. is bij jou wat meer uh, ont ontgonnen dan bij meedo. Uh, bij Bemelo. Bemelo. Um, maar even over dat zee-evenement, ja? want ja. um, er staat iets op die poster dat we om twaalf uur beginnen. Mm -hmm. Maar om half twaalf gaan wij al korren, dus mensen, alsjeblieft, kom al om half twaalf met de kindertjes naar het Juttersmuseum. Want dan kunnen ze kijken wat we vangen, want dat kan om half twaalf en om twaalf uur. Je gaat daarna... naar het Juttersmuseum, maar ja? de koren doe je toch op het strand? Ja, maar dat is dus aan het strand op de juttes, bij oh, het Juttersmuseum. Oké, okay. okay, ja. Want um, als ze later komen, dan kan het niet meer, want dan is het hoogtij... En dan uh, vangen we niks meer. En stel dat ik aan het korren ben, wat, wat doe ik dan? Dan uh, staat er één staat er in het water, die legt dat net in het, in het, in het water. Dus er ja. hoeft maar één in een waterbroek te lopen. En de rest loopt gewoon over het droge strand, kindertjes en ouderen. Die en trekken die trekken dat, uh... dan aan, aan dat net okay. en dat sleept dan over de grond en zo kan je dus uh, van alles vangen. We hebben zelfs kleine scharretjes gevangen. En ja. en zo. De bedoeling ja. is echt om de natuur te vangen, zeg maar. Ja, en dan, en dan bekijken we het in een, in een bak met zeewater. Mm -hmm. En daarna gaat het ook weer terug. Ah, oh, gelukkig. Ja. Oh, gelukkig ja. En we hebben dus allerlei act activiteiten. We gaan gidsen voor jong en oud. Dus mm -hmm. we vertellen alles over het, het, het zeeleven. En um, over eb en vloed. En waarom de zee zo blauw is, bijvoorbeeld. De zee zo blauw? Ja, wist je dat? Nee, helemaal niet. De zee is helemaal niet blauw. Wel. Mm -hmm. Ga maar eens boven in een vliegtuig zitten. ja. Dat is makkelijk. Maar weet je hoe dat komt? Nou. Omdat uh, het zonlicht uh, gaat door, door het water. En als enige wordt de kleur blauw wordt weer kaatst. Oké. Okay. En bijvoorbeeld de Middellandse zee is hartstikke mooi blauw, ja, maar het is de allervuilste vuilste zee van, van, de, van, de, van, de, van deze aard. Dat ja, alles sterker. Hier een desolutie de de de En de Noordzee is heel schoon, ook al ziet het niet zo schoon uit, het ziet een beetje grijzig. Hmm. Maar dat komt door alle, alle plankton en algen wat erin zit. En natuurlijk ook het zand, wat, we hebben zandbodem. Ja. En dan krijg je natuurlijk toch wat, wat zweefsel erin. Ja. Ja. Nou, dat valt genoeg te vertellen. Wanneer? Oh, het is morgen, morgen. Oog, morgenochtend. Morgen, morgen half twaalf, graag weer vroeg op, op het strand weer vroeg op. Maar dat is goed voor de mensen, toch? Ja. En Want jij gaat lui? dat leiden? Ja, ik ga gidsen ja, jij gaat en goed, helpen uh, opbouwen en uh, ja, gewoon uh, een hele gezellige dag voor maken. Is dat een vrijwilligersbaan of ja. is dat een betaalde baan? Nee, alles is, is vrijwilligerswerk. Ja. Ik ga hey. straks naar uh, Ter Kleef in Haarlem. Bij de stadskwekerijen daar hebben we ook weer een, een hele gezellige markt. Oké. Okay. Oh ja. Is ja. ook groot, hè? Ja, is heel groot. Ook door jullie georganiseerd? Nee, dat is door, door Haarlem georganiseerd. Maak daar dan ook nog even reclame voor, want voor de mensen die, want dat is ook een heel leuk evenement. Ja, dat is vandaag en morgen. Oké. Okay. Um, dat is een uh, hele gezellige markt met natuurproducten en er staan ook kwekers en, en mensen die uh, wijn maken en uh, imkers staan er ook. Kijk, dat is beter. En mandenvlechters. Ja. Oh. Hartstikke en, goed. en en de Even kijken. Um, nog een, een uh, IVN staat er en KNV staat er. Dat soort. Uh, Natuurlijk. Ja, het is een beetje groen. Ja. Groen, groen weekend in Arnhem. Ja. Nou, we gaan even terug naar het zevende mensen. Even samenvattend. Uh, morgen is dat dus, begint dat om half twaalf. Ja. En dan kunnen kinderen en ook volwassenen meedoen uh, met het koorvissen. En dat uh, is om twaalf uur nog een keer. En gaat het daarna nog een keer? Ja, uh, kijk. Uh, ik heb een hele een vrijheidje hele dag, uh, meegenomen. Uh -huh. We hebben een tentoonstelling staan op Doek. En uh, we hebben ook de Levende Haven. We hebben gehaald bij uh, de visafslag. En dat kunnen ze ook zien. Dus, uh, um, Die zijn gered. Die zijn gered. En als je ze. De naam mee? Da daarna worden of ze in eten? zee teruggezet. Oh. Nee, nee, Benno, ze worden teruggezet in zee. Kijk, dat geeft toch een beetje het natuurgevoel ja. van Benno weer. Ja. Dat gaat vooral door de maag. Ja. ja. ja. We gaan verder. Um, en dan hebben we. Uh, dan worden ze dus dus En we gaan ook dingetjes zoeken op het strand. En dat is dan uh, het zogenaamde jutselen. Jutselen. Ja. jutselen. En dat vertel ik niet verder, want dat is een geimpje. Oh, nou, gebeurt goed. En het strand knutselen? en levende schelpen. Ja, ook dat gaan we doen. Ja. Dat zie je niet vaak, levende schelpen. Wat is strandknutselen? Strand nou, dat is uh, ook met dingetjes van het strand, dus uh, iets dat, dat moois dat maken. Dat was nou het geheim. Ja, ja dat ja. was het geheim. <laughs> je hebt het nou verklapt. <laughs> maar kom jutselen. Ja. <laughs> Wil je nog iets toevoegen aan het verhaal, wat je nog niet gezegd hebt? Nee, het wordt gewoon een hele mooie dag en kom genieten. En, uh, en leer een heleboel over de natuur van de zee. Want er is een heleboel over het... Uh, te, te vertellen. Dus, ja. Uh, ja. Onze ja. eigen natuur, de natuur van Zandvoort zal ik ja. maar zeggen. Ja, nou en van heel Nederland. Hè? Nou ja, goed, maar als Zandvoort daar ben je natuurlijk, ja, natuurlijk meer betrokken. Ja, dan, ja. ja. Ja. ja, en geniet van de het, het, het, het stukjes schelp en zand aan je benen als je in de zee bent geweest. Hij zo heerlijk als je dammen. thuis bent om dat allemaal los te pulken. Dat is helemaal niet als leuk. Als kind vond ik dat zo leuk. Ja, ja. Nee, hey, al heel erg bedankt ja. dat je hier wil uh, zijn voor de informatie. En ik wens ja. je een hele goede dag uh, morgen ja. natuurlijk. En ik hoop ook mooi weer. Ik hoop het ook, ja. en uh, straks vanmiddag weer uh, in Harem. Ja, bedankt. Oké. Okay. We gaan nu even naar het uh, volgende blok, uh, Benno. Uh, we beginnen straks, uh, we hebben een discussie over het burgernet. Ja, burgernet. We hebben een, uh, een of andere voorstander en we hebben een of andere tegenstander ja. uitge... En dat zijn we altijd morgen... al de teugen. Dat gaan maar we straks ik... wel even vertellen wie dat zijn. Ja, ik ben in ieder geval voor. Dus dat scheelt. We gaan dan verder Ademol uh, die komt vertellen over Percepties, een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. En onze uh, Peter Tromp, onze beroemde Peter Tromp, die uh, na 30 jaar uit de, GF, of uit de OVZ is gestapt als bestuurslid, die komt vertellen over Classic Concert en Will City Sounds. Dat ja, grote hobby, muziek. Muziek, ja. En we gaan nu uh, luisteren naar muziek. En ik uh, durf het niet meer aan te kondigen. Dus uh, we gaan <laughs> gewoon luisteren. You never close your eyes.